Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn de afgelopen avond 23 mensen aangehouden. In een deel van de wijk gold een noodbevel vanwege ernstige verstoringen van de openbare orde. Volgens de gemeente zijn agenten en auto's bekogeld met stenen. Met het noodbevel mocht de politie mensen oppakken als die weigerden te vertrekken. Rond middernacht was het weer rustig in de wijk. De onrust in Overvecht volgde na oproepen op sociale media om voor ongeregeldheden te zorgen, meldt RTV Utrecht. Jongeren zouden de rellen van vrijdagavond in de wijken Kanaleneiland eiland willen overtreffen. Op de Maas tussen de Limburgse dorpen Kessel en Reuver is een groot deel van de avond gezocht naar een vermist persoon. Aanvankelijk werd gedacht dat het een jongen was die op het water in de problemen was gekomen, maar later werd duidelijk dat het om een volwassen man ging. Hij zou rond zeven uur zijn gaan zwemmen. Met sonarapparatuur zochten brandweer en politie de Maas af. Brandweerduikers gingen nog het water in, maar vonden niemand. De politie gaat ervan uit dat de drenkeling is overleden... en gaat morgen verder met een bergingsactie. Een groot deel van de coronamaatregelen in Zuid-Afrika... worden vanaf maandag opgeheven. Zo mogen alcohol en tabak weer worden verkocht. En restaurants en cafés mogen weer open als ze zich aan strenge hygiëneregels houden. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa zegt dat de piek in coronabesmettingen is gepasseerd. Het aantal vastgestelde besmettingen is gedaald van 12.000 naar 5.000 per dag. Olympique Lyon is de vierde en laatste club die de halve finales van de Champions League heeft bereikt. De Franse club versloeg Manchester City met 3-1. Lyon neemt het woensdag in de halve finale op tegen Bayern München. Het weer, het koelt vannacht, vannacht af tot rond de 18 graden en er kan een mistbank ontstaan. Morgen is het opnieuw broeierig warm met smiddags vanuit het zuiden weer enkele regen- en onweersbuien. Lokaal met veel regen in korte tijd, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zandvoort en Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de nacht.